Ach, wat een prachtig nummer uit het grijze het verleden van het Eurovisie Songfestival Joorde. Sandy Shaw op haar blote voetjes met de puppet on a string. Och, welkom bij de zondagmorgen van uh, ja, ZVL. Tot 12 uur ben ik je gast hier en ik hoop dat je bij me blijft. Ondanks dat ik snip verkouden ben. Oeh, deus bestopt en een uh, kraakje in de keel. Het is even niet anders, maar toch. Een lekkere bolmuziek voor jou en een paar interessante onderwerpen hier in de show. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Welke onderwerpen we straks in de show behandelen, dat hoor je zometeen. Maar in ieder geval een reportage van Jeroen van Gent en muziek van Anita Ward. was er niet verliefd op uh, Johnny Kaagman. Ho, ho, ho, ho. Heel Nederland toen de tijd in de jaren uh, 70 en 80. Logisch, want ze stond daar. Prachtig. In haar leren outfits. Hier hoorde je haar met um, The Two of Us. Kijk maar eens naar uh, de filmpjes op YouTube. Of ons eigen kanaal, ons eigen tv kanaal. Want uh, daar komt ook regelmatig een video van haar voorbij. Verder hoorde je uh, natuurlijk Anita Ward. Ring my bell, belletje trek, Maar wel heel gezellig straks... Een reportage van Jeroen Vergent, En hij vroeg aan u op straat. Weet u wie u altijd weet op te fleuren? Ja, goede vraag. Komt eraan. Nou, onder andere The Voice of Europe. Sherry. Sherry. Dans met mij.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 voor elke geboren chérie, chérie, bij mij de hele op jou heb ik gewacht Omroep ZVN Ocean. We're unraveled Be my Ja, de zingende held uit de Edvelde, jawel. En natuurlijk alweer een tijdje geleden overleden. Eddie die Sherry. Het zal maar tegen je gezegd worden, kerstje. Ik <laughs> hm, weet niet of dat ik zo leuk zou vinden. Maar ja goed, het was toen zo, hè. Hebben we hebben het over de jaren '60 van lang geleden, geloof ik. Was een hitje in 1995 trouwens. Triggerfinger hoorde je erna met I Follow Rivers... Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Het leven heeft zo zijn ups en downs. Het kan lang goed gaan, maar zo af en toe loopt het toch weer even anders. Wie weet u dan altijd weer op te fleuren. Nou ja, onze verslaggever, onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u. En uh, ja, luister naar zijn verslag. Goedemiddag. Mag ik kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke... Vragen? Uh, nee, ik moet, ik moet door helaas. Geef het. Succes, dank. Goedemiddag mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke vragen. Nee, lichtvoetige... Dank u wel. Goedemiddag mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb... Ja, maar ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen politiek, geen oorlog. Oh. Het zijn man bij het hond vragen. Leuke vragen. Dat, oh. Heel even proberen voor de grap? <laughs> nou, ik weet niet. U kunt altijd weglopen. <laughs> zal ik het doen? Ik staat u wel, hè? Ja, dus, nee, ik loop even weg. Is goed, geen probleem. Fijne dan. Mag ik jou soms wat vragen voor de radio? Of ik, geen... ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende, geen politiek of zo, geen oorlog. Maar, kan ik jou wat vragen? Ja, je ziet me vast wel eens lopen, ik loop wel vaker in. Mag ik proberen? Ja, wie weet jou altijd op te fleuren? Of te, als je ziekenneurig bent, wie is dan de persoon die daar doorheen prikt? Ja, mijn broer. Je broer. Ja, ja, daar kan ik altijd gewoon mee lachen. Als het al uh, gaat alles fout, dan kunnen we gewoon nog uh, lachen met elkaar. Hoe gaat dat? Hij ziet het aan jou dat je niet in orde bent, en dan? Ja, we kennen elkaar gewoon zo lang. We merken aan elkaar uh, als iets is. En dan maken we eigenlijk een grap van de situatie. Al, al zouden we allebei op sterven liggen, dan zouden we nog steeds kunnen lachen gewoon met elkaar. Is hij jonger of ouder? Hij is de oudere buur. Ja. Bij mij is het precies andersom. Ik heb een oudere broer, maar die mag ik altijd wel aan het Ja, Dat is leuk, ja. Oké. Okay. Maar, maar in de praktijk werkt het echt als je, als je niet in orde bent, niet lekker in je vel zit? Ja, ja, ja. want hij heeft ook gewoon... Uh, Natuurlijk wel meer levenservaring, dus zij heeft ook uh, al die valkuilen vuilku meegemaakt die... waar ah, ik dan doorheen ga. Kan die er doorheen trekken? Ja, ja, ja. Mijn dochter, Jules. Ja, die staat ernaast? Ja. Oh, ja. Oké. Okay. <laughs> en mijn andere dochter, Lois, en mijn man. Dus mijn gezin eigenlijk. Ja. ja. ja eigenlijk wel, hè. Dat ja. Is een beetje en hoe gaat dat dan in zijn werk? U bent ziekeneurig en dan komt uw dochter? Ja, die komt uh, gewoon uh, mij vrolijke met een grapje of uh, gewoon een uh, kopje thee of koffie, dat. Ja. Niet per se expres misschien, maar gewoon altijd wel, door de aanwezigheid. Oh ja, zeker wel, zeker ja. wel, ja. Wie weet u altijd op te fleuren? Oftewel, u bent sickeneurig, en, en wie is dan degene die u altijd opfleurt? Mijn gezin, de vrouw en kinderen, ja. Is het wel eens van toepassing? Soms, soms. Bent u wel eens zwaar op de hand, sickeneurig? Nee, niet vaak op zich, ben ik wel positief ingesteld. De nou, ik zieken... denk wel heel veel mensen. En heel veel mensen? Ja. ja, ik sta wel bekend als heel erg opgewekt. En ik bridge heel veel. En uh, ik kan mijn kinderen opfleuren, mijn kleinkinderen. Wie weet u altijd op te fleuren, mits van toepassing? Want dat weet ik niet, maar u bent ziekeneurig En dan is er iemand die zegt, kom op. Nou, mijn hond, mijn hond, hond? honden. Nee, die hebben nog niet gehad. Wat die ik me er wel weer op. Dus uh, ja, wat? die doen altijd weer kattenkwaad uithalen. Dat ik denk van jeetje, wat, wat, hoe komen ze erop? Wat leuk. Ja. Maar, maar die, die, die, die zien dat u dan sickenurig bent, neem ik aan? Dan? Nou nee, of dat zo? niet, maar dan doen hun wat. Oh, okay. Maar ik dan misschien een beetje van word dat ik ze weer moet terechtstellen. En dan kijken ze of er, is er eentje bij, die gaat dan lopen lachen. Dat is lachen? Een lachende hond? Ja, dat, is hond. Ja. Ja, dat, <laughs> dat kunnen zo. Honden kunnen lachen. Ja. Ja. En dat vleurt dat, dat u dan weer op? Dat vleurt mij dan weer uiteraard op, weer ja. Ja. Nou. ja. Dat maakt mijn dag dan weer goed. Nou, dat, ja, een soort van lachend gezicht, zoiets? Ja, honden kunnen echt wel degelijk lachen. Ik dacht ook altijd, van, dat is niet waar, dus ze kunnen dat niet. Nou, echt wel. Wie weet u altijd op te fleuren, Oftewel, u bent zeker nulig. Wie weet u dan op te fleuren? Welke persoon? Maar ik denk dat ik het eigenlijk al weet. U kijkt naar elkaar. Ja. Denk ik, hè? Ja, of, ja. Een, of een van de kinderen misschien, maar uh, dan ben ik er wel, denk ik. Ja, ja. U, of u fleurt op. Of Jiménez misschien, als u een mooi doelpunt maakt. Ja ja, ja, ja, kan ook. Kan, kan ook nog. <laughs> ja. Nee, maar goed, u bent ziekeneurig en dan kunt u uw uh, u, uh, op opfleuren, neem ik aan. En andersom ook, wederzijds? Ik ben zelden ziekeneurig. Ah. Ik ben heel positief en vrolijk ingesteld. Dus dat ik helpt. zit te verzinnen van wie? Als ik echt een probleem heb ergens mee, kan ik wel altijd bij hem terecht. Ja, ja. Maar en dat helpt. Ik, ik heb zelden problemen. Hetzelfde en wat betreft gewoon o, zonder aanleiding zeker zijn. Dat niet. Nee, Goed eigenlijk zo. niet. Ja, ja, ja, ja. Dus het wordt nog wel eens wat met mij. Ja. <laughs> maar het helpt wel dan dat gezin om u heen. Ja, de, de mensen die naast me staan, uh, en dat is mijn gezin, die, uh, die helpen daarmee. Wat doen ze dan eigenlijk? Gelijk even privé, even een tipje van de sluier. Luisteren. Luisteren vooral. Ja, als ah. je ergens mee zit of zo, en je vertelt dat of zo. En dan, uh, en dan is het meer luisteren wat dat betreft. Uh, ze hoeven niet meer oplossingen te komen, gewoon even luisteren. Gewoon er zijn voor iemand. Juist. Kijk. En luisteren door. Ja. ja, maar je hebt het natuurlijk zelf ook wel eens, iedereen heeft wel eens een optee. Ah, het is precies andersom. Het is dus niet... De vraag is eigenlijk van... Als u stikkenurig bent... Ja. Uh, wie kan u dan opvleuren? Maar dat is niet echt van toepassing dus? U, nee, u vleurt nee. u zelf op? Ja, zoiets. Ja, en anderen? <laughs> ja, zoiets. Ja. Maar uh, dat is gewoon uh, per ongeluk dat je dat uh, in je hebt. Ja, maar dat is wel heel mooi. Want dan zijn er dus vast wel mensen die... Nou ja, die u aantreft, stikkenurig zijn, die in orde zijn... Die goed ja. in de vel zitten. Ja. Die u op kunt vrolijken. Ja. Met iets. Maak we gewoon een grapje of zo. Of we gaan wat leuks doen. ja. U ziet het wel, u herkent het wel bij anderen. Ja. Is mama wel stiekem neurdig? stiekem even vragen hoor. Ja, ja, ja, ja. ja. ja mama, ik ja, niks gezegd je... of ja. Gelach. <laughs> Jawel. Ja. Maar zie, kun je het wel zien aan je moeder dat ze dan een beetje dan niet naar de zin heeft of zo? Ja, maar ja, ja eigenlijk wel. Even. Maar als ze dan heel blij is, dan zie je dat ook wel weer. Kijk. <hums> Omroep ZVL.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 Say that I need you and when I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 When I'm saved. plans Een van de antieke nummers van Mud hoorde je hier bij ZVL. The Secret That You Keep. Mm -hmm. En kamerbreed galmend stereo van The Cats. Wow, uit 1969 in de show. Straks gaan we praten over Just Dick It. Ja, zij vergroeiden in landen waarvan je denkt, he, huh, kan dat zomaar? Nou ja, het kan. Je ziet tegenwoordig ook die reclamespotjes op televisie, hè, bij de goede doelen. En uh, ja, en uh, wij vragen natuurlijk aan hen, uh, klopt het allemaal wel een beetje? Dat hoor je zo meteen over een minuut of zeven hier bij uh, ZVL. In deze zondagmorgen van uh, ZVL. Buiten is het, even kijken, 16 graden. Het wordt vanmiddag een graad of 20. Best aangenaam. Echt zomerweer. Na wel een hele warme dag gisteren. Dat dan weer wel. En uh, nou, het komt helemaal goed vandaag. Je kunt hier echt zonder jas lekker buiten wandelen straks. Misschien is het wat fris op Den Diek. Zou zo maar kunnen. Nou, we zien het allemaal wel hier bij ZVL. Goed, tijd weer voor muziek. Want daar zitten we voor hier bij ZVL. Deze de zondagmorgen. Muziek van Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman. Goedemorgen trouwens. Als je er net bij komt bij ZVL. 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. piggele, piggele, pom gehaald dit uh, nummer van uh, Robert Miles en uh, natuurlijk uh, Maria Naylor 101 en ja, um, yeah, dat was het van leven geloof ik, in Love Unlimited I'm so glad that I'm a woman in deze, oh ja, 200ste aflevering alweer van de zondagmorgen van uh, ja, eerst eigenlijk GoFem en nu ZVL dus ja, en volgende week op een grappig, gaan we naar 10 uur s morgens Krijg je twee uurtjes? Moet je twee uur met mij uithouden? Ach, is dat een zegen Is het een straf? Nou ja, we gaan het zien. Goed, tijd voor ons tweede onderwerp in de show. Eerder sprak ik met mensen van Just Dig It. Hier is verslag. In de show gaan we het hebben over iets heel bijzonders. We gaan het hebben over Just Dig It. Ja, graven eigenlijk. Graven om land wat ja, eigenlijk verdord is verwoestijnd is, weer vruchtbaar te maken. Daarover ga ik praten met Wessel van Ede. Hij is van justdigit.org. Meneer van Ede, wat is dat? Just Digit? Just Digit is een uh, Nederlandse stichting die uh, grootschalig in Afrika geprobeerd om uh, verdroogd en gedegradeerde landschappen weer te herstellen door eigenlijk hele simpele technieken toe te passen door de lokale bevolking dat zelf te laten toepassen en op die manier enorme gebieden weer leefbaar en daarmee ook interessant voor dieren en mensen te maken. En over wat voor gebieden hebben we het dan? Uh, dat zijn semi-aride gebieden zoals dat zo mooi heet maar dan heb je het eigenlijk over gebieden die in de laatste 50 tot 100 jaar achteruit gerend zijn. En wij zijn met name actief in Kenia en Tanzania rondom de mooie berg Kilimanjaro. Hebben we het dan over woestijnvorming? Ja, ja zo, zo wordt het wel genoemd in de volksmond. En, uh, nou, dat treedt op, uh, door allerlei verschillende oorzaken op. Overbegazing, verkeerd landgebruik. Maar zeker ook die, uh, de opwarming van de aarde speelt daar een uh, belangrijke rol in. Ja, maar als dan de grond dood is, is die toch dood? Nee, het probleem is in veel gebieden dat regenwater wat valt, de grond niet meer in kan. En um, om je een idee te geven, in Kenia, waar we actief zijn, valt bijna net zoveel millimeter regen als in de stad Rotterdam. Met het grote verschil dat het daar toch heel anders uitziet. En dat komt eigenlijk omdat het daar in een zeer korte periode heel heftig en hard regent... En dus 60 tot 70 procent van het regenwater dat valt. Stroomt nutteloos en ongebruikt weg via rivieren naar de zee. Maar dus ook niet leidt tot uh, ja, regenwaterinfiltratie zoals dat zo mooi heet. Waardoor planten en bomen kunnen groeien. Dat is een van de grootste oorzaken van die verwoestijning. Hoe gaan jullie dat aanpakken daar? Nou dat doen we in Kenia door het scheppen. Voor onze organisatie heet ook Just Dig It. Vandaar. Nou eigenlijk moet je het zo zien. Die toplaag van de aarde is zo hard geworden dat dat regenwater dus niet meer die grond in kan en door samen met de Maasai de grond op een hele grote schaal open te scheppen en daar scheppen we dan een soort halve manen, dat noemen we ook al miles. Uh, daardoor wordt het regenwater vertraagd, kan het de grond weer intrekken en komt op automatische manier de vegetatie weer terug want wat je ziet is dat in die grond zitten nog heel veel zaden en kiemen en uh, daar hoeft dus alleen maar een beetje water bij te komen en het schiet weer in het groen. die wachten eigenlijk ja, die liggen daar letterlijk te wachten, ja. Uh, hebben we het dan ook over die gronden waarvan we de beelden wel kennen van, van die gescheurde oppervlakte? Ja, dat soort krakkelee hè, doen we dat. Dat zijn zeker de gebieden waarin wij werken. En wat je ziet zijn grote erosiegeulen. Waardoor dus het regenwater wegspoelt. En uh, nou ja, eigenlijk door hele kleine mini-meertjes te graven. Zorg je ervoor dat het regenwater wat meer de tijd krijgt om die grond in te trekken. En om je een idee te geven hebben we nu in Kenia duizend hectare vergroend. En uh, ja, alleen in dat gebied wordt jaarlijks bijna een miljard liter water extra ondergronds gebracht door die scheptechniek. Wat zijn de successen tot op heden? Nou, onder andere dus die duizend hectare in Kenia. Maar in Tanzania eh, hebben we nu een educatie uh, train the trainer programma waarbij we meer dan 100.000 boeren hebben geleerd hoe zij beter hun eigen grond kunnen vergroenen. En dat uh, is ook een gebied zo groot als Nederland wat we daar aan het vergroenen zijn. Dus bij elkaar opgeteld hebben we al uh, een aardige uh, vergroening uh, weten te realiseren. Maar uh, is het natuurlijk ook ergens nog een druppel op de gloeiende plaat, um, Omdat er natuurlijk nog verschrikkelijk veel bos wordt gekapt en in het regenwoud en in Congo, Nou ja, de, de schaal zal echt snel groter moeten worden. En daar zijn we met dus Digit mee bezig. Onder andere door documentaires, bewustwordingscampagnes, apps, alle technieken die tegenwoordig voorhanden zijn, die zetten wij in om juist die kleine boeren de tools en de kennis te geven om zelf die vergroening te gaan doen. Want dat is de beste manier om te schalen. Jullie slagzin is eigenlijk, als we de aarde kunnen opwarmen, kunnen we hem ook afkoelen. Um, Zeker. Uh, hoe zien jullie dat? Nou, er is net een heel interessant onderzoek vanuit Amerika gekomen, vanuit de Nature Conservancy. Dat is een zeer gerenommeerde partij waar alle grote universiteiten ook aan verbonden zijn. En die hebben berekend dat de zogenaamde natuurgebaseerde oplossingen, of nature-based solutions zoals zij dat dan in het Amerikaans noemen, voor 37% de opwarming van de aarde kunnen tegengaan en zelfs tegen kunnen houden dus de oplossing die in de natuur ligt die is zeer onderschat geweest heel veel mensen hebben gekeken naar windenergie, zonne-energie, Tesla's en andere mooie oplossingen, dat moeten we ook zeker blijven doen, hè? want het, we moeten met z'n allen alles doen wat mogelijk is om dat nog tegen te gaan maar juist die oplossingen die in de natuur liggen die niet alleen dus door CO2 op te slaan de opwarming kunnen tegengaan maar die bieden ook veel andere voordelen, zoals voedsel water, biodiversiteit nou, hè? mensen kunnen ervan leven ze dus kunnen hun kinderen weer naar school sturen. het is een een hele holistische oplossing voor een heleboel uitdagingen waar we voor staan. Goed, jullie zijn een goed doel. Jullie leven van onder andere donaties. En vrijwilligers. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Just Digit? Uh, dat is allereerst op onze website uh, www.justdigit.org en anders zijn we natuurlijk ook te vinden op uh, de sociale media, Facebook, Instagram, Twitter, dat soort kanalen. Nog één keer het adres? www.justdigit.org Wessel van Ede van Just Digit. dank u wel. Graag gedaan. is there zomerse muziek op deze, ja, toch nog zomerse zondag. Ondanks dat het wat koeler is. Niet meer zo subtropisch als van de week. Um, maar wel, toch zomers. Ook met een Hollands um, regenbuitje zou je kunnen zeggen. Een kans erop, hè. Um, wat hoor je ook weer? Oh ja, Goede Iglesias, Aie, Aie, O, en Desi Springfield. I only wanna be with you. Is dat een mooie uitnodiging, of niet? Schiet er wel aardig op. Het loopt wel aardig tegen 12. De show is bijna voorbij, maar nog niet over. We hebben nog iets moois van Rob de Nijs. Dat was hem voor vandaag, deze aflevering van De Zondagmorgen van ZVL. Volgende week zondag ben ik er weer, maar dan een uur vroeger. En mag ik twee uur jouw oren verwedden met lekkere muziek en uh, interessante onderwerpen. En het eerste uur doen we een beetje easy, weet je om de zondagmorgen lekker te beginnen met een kopje koffie, koekje misschien wel, of uh, gewoon voor als je uit je bed komt rollen na een avondje stappen, He, dan uh, doen we de oren zachtjes open. Ik wens je een mooie dag mee. Zet veel meteen Veel plezier met Leen. En euh, nou ja, wat mij betreft, tot volgende week. En tot de besluit van de show: Sammy Davis Jr. Jawel, Beretta's team. Tot volgende week.